Kees Schilperhoort presenteert... Raden maar! Dames en heren, we hebben 250 gulden in kas... en het geluid op de band is niet een elektrische zeef... het is geen nagelvijl, het is niet het wassen van de haren... en het is niet het rammelen met een doosje lucifers. 250 gulden in kas, hier komt het geluid. geluid. Ik vind iedere middag weer leuk. Ja, het is wel te... Ja, mevrouw zegt het hiervoor vooral, versterkt opgenomen. Mevrouw, inderdaad, dat zeg ik er ook iedere middag bij. En het is hoofdzaak, dit geluid, hoor. Ja, we zullen het afwachten. 250 gulden in kast. Ja. Zo komt hij al beter. Van de met, met mevrouw van der Zee. Nee, ja. Mevrouw van der Zee. Nee, ja, ja, met Kees Schildbrood. Alles van Kees U woont in Enkhuizen. Ja hoor. Ik in Hilversum. Ja. Hoe is het weer in Enkhuizen mevrouw? De, het weer, nou, het is wel prettig. Wel prettig. Oh, ja. Bij ons ook zon. Goed. Nee, hier is geen zon, maar het is al, uh, het is alleen geen sneeuw. Geen zon maar ook geen sneeuw. Nee, Net ertussenin? Ja, ertussenin. Dan, Dan kan er we. van alles gebeuren vanmiddag. Ja. Gaan gaan sneeuwen en de zon kan er zijn. Ja. Goed. Nou, en geluid, hè, wel moeilijk hè? Ja, ik wilde net vragen hoe. Hoeveel... Ja. ja, nou, ik heb een paar suggesties, dat uh, me dat wacht, hè? Van wie hebt u die gekregen? Nou, van de, een de buurman. En uh, van mijn schoonzusters, en nog een schoonzuster. Ik heb drie dezelfde. Drie dezelfde? Hetzelfde, ja. Dat moet goed zijn. Ja, nou. Dat kan niet anders, dat moet, moet goed zijn. Nou ja, maar is dat even? of niet, zo zeggen we het maar. Ja, we moeten dat. <laughs> Maar als u nou drie dezelfde suggesties hebt, hè? Ja. Bent u dan niet van plan om dat antwoord te geven? Nou, ik weet het niet. Zodat ik het dan weer horen denk je? Ja, nee. Ik, ik weet het zelf ook helemaal geen idee. Nee. Dat ja, maar afwachten, wachten, hè? Ja. Maar, uh, wat zeg jij? Wat zeg, ik zeg uh, uh, ja, dat moet af... ja. u afwachten. Waarom spreekt uh, u tegen een dan... ander op het ogenblik? Wat zegt u? Nee, ik dacht dat u even tegen iemand anders sprak. Ja, mijn dochter, die zei wat. Wat? Dat... Die moet ze er niet mee bemoeien. Nee, dat vind ik ook. Ik moet dit maar weg... Hebben. Wat zei ze nou, mevrouw? Als u nog een tip heeft, zegt ze. Heeft ze nog een tip? Als u nog een tip heeft. Of ik nog een tip? Heeft? Ja. Een beetje wegheld of zoiets. De heer Zonneveld, de leider van onze orkest... Ja? Zegt ze eerst nee, hij heeft wel een tik, maar geen tip. Oh, wel een tik. Trouwens, ik mag geen tips aannemen in dit nee. bedrijf. Nee. Het <laughs> is allemaal inclusief hier. Ja. BTW en 15% bediening. Ja, ja. Maar ja, mevrouw, uw dochter had... Oh, ik een tip. Ja, natuurlijk. Ja. ja, maar kijk, dat zeg ik iedere middag. Het is versterkt opgenomen. Ja. En het is een hoofdzakelijk geluid, hoor. Hoofdzakelijk geluid. Ja, ja. Dat zei ja. ik gistermiddag ook tegen die dame. Die zei Doosje Lugeves. Wat dan met je hoofd te <laughs> We maken het nou een keer horen, hè? Ja, mevrouw, natuurlijk. Met wie gaat u het beluisteren? Nou, met Niet... de buurvrouw, twee dochters... en een kennisje. en nog een dochterje daarvan... Oh, leuk gezelschapje. Ja, hoor pittig. Uh, kunt u het nu ontvangen? Nou, we gaan eventjes naar nou, het met twee stappen even een kamertje naar de radio. U gaat even naar uw kamer. Ja, in, in? in oh, een kleine ja. kamertje. In een kleine kamertje? Ja hoor, dit is gelijk Daar de radio staan, van. Ja. ja. We gaan eventjes naar het kamertje. Ja, nou, gaat u maar rustig zitten dan. Het is met twee stappen hoor. Ja, ga u gaan. Daar heb ik nog nooit radio gehad in. Ja, daar komt me van. Ja, meneer Van de van, ja. Nou, nou is het alles of niet? En van Adel geworden ook, van de Bruchilbourt. <laughs> <laughs> nou, ik heb er, er een van dat drie suggesties van heb gekregen, dat zal ik dan maar zeggen. Dus die drie suggesties zijn dezelfde, ja? ja. Nou, het zomaar het is alles of niet. Het is met de scheerkwast. Nee. Mevrouw ja? van der Zee, ja? het is goed, hoor. Ja? Hey! Ja. Hey! <laughs> Dat valt er mooi, hè? Ja, we moeten even bijkomen met z'n allen. Ja, maar... Hier ook. Nou, keurig. Dat is mooi, hè? Nou. 250, 250 golde. Golde. Ik heb er altijd mee geholpen, want ik vond het zo moeilijk ja, dat geluid. Ja. En daarom zei ik maar van uh, dat hoofdzaak en uh, ja, ja, wij het hoofdzakelijk een, geluid. Ja, ik had er drie van en dan twee anderen en zo. Ik had er een stukje 65, Wat waren die anderen nou? Nou, het harenboffelen en de een had kauwgom en de andere elektrische uh, tandenpoetsen dan. Maar ik denk, ik hou me toch maar aan die ene vader die vast... ...dat, ja, het is alles al niets... Dus, nou, uh, u, u bent goed geschoren vandaag. Ja, dus. dat denk ik ook. <laughs> dat moet ik zeggen, 250 gulden. 250 gulden. muziek een muziekje vragen, hè? Een muziekje, mevrouw. Uh, u, een muziekje, Radinsie een muziekje. Wat zegt u, de? Van de Johan van Johan Strauss. De ja. van Johan Strauss, ja, natuurlijk. Daar kan, hier komt hij. Hmm. presenteert. Rademaar. We hebben vandaag 150 gulden in kas. En het geluid is niet een krekel. Of het zijn geen krekels en het zijn geen kikkers. Dit is het geluid. Ja, hoor, het is. Uh, wat ik hier allemaal hoor. Ik zal eens even bellen, want. Er worden een paar automerken genoemd. Ja. Die niet willen starten. Ja. Ja, en ik hoor hele goede merken, maar daar hebt u dan pech mee met zo'n auto, want. Die moeten toch starten, hoor. Een beetje goede wil. Een beetje benzine erin. Dan doen ze het. Daar gaan we. Hé? Hey? Hallo, met mevrouw Van der Weijden. Mijn lijn wordt weer om wel. Ho, oh, meneer. Vierpoort. Hallo. Hallo. Met mevrouw Van der Weijden? Ja, in Helmond. In Helmond, ja. ja. Die laatste toeter was zo gek. Iedereen kreeg er van te pakken. Hebt u het gehoord? Ja. Zo gek als die overging, hè? Ja. Maar goed, het is allemaal terechtgekomen. Mevrouw Van der Weijden, u woont in Helmond en uh, u doet mee met Radema. We hebben 150 gulden in kas. Ja. Het is geen krekel en het is geen kikker. Het is wel moeilijk. Vindt u het moeilijk? Ja. Hé! Hey. Dat had ik niet gehoord. Het is een bekend geluid, maar ik kan er niet opkomen. Ja. Kijk. <lacht> Wat Piet Zonneveld zegt is zeer terecht en wij kunnen er niet afkomen. Nee. <lacht> De ik kan er niet opkomen. Heel goeie, Piet. Ik ben blij dat ik jouw steun heb zitten hier. Dat had ik zelf nooit bedacht. Wij kunnen er niet op. mevrouw kan er niet opkomen, wij kunnen er niet op. Maar mevrouw, ja, met enige samenwerking lukt het misschien wel. Ja, ik heb twee zonen thuis, meer niet. Wat hebt u thuis? Twee zonen. Twee zoons? Ja. En nou, die kunnen u toch een beetje helpen, hè? Ja, natuurlijk. En u hebt vanmorgen al wat geïnformeerd, of niet? Nou, tien keer heb ik gebeld. Tien keer? Ja, maar van drie uh, kreeg ik geen gehoor en uh, de rest uh, wist niks. Drie geen gehoor en de rest weet niks? En eentje uh, die had een suggestie die wij ook hadden. Oh, dus dan kon het toch nog wel eens terechtkomen. Zullen we zul nog een keer laten horen, mevrouw? Ja, dan loop ik even naar de keuken. Daar is goed, mevrouw. Elf stappen. Elf stappen? Ja. Dat is een strafschop. Ga nu aan. Nou, dat heb ik al. Je staat ervan te kijken in de loop van de jaren hoeveel mensen ik al gehad heb die... ...elf stappen van hun telefoon de radio hebben staan. En dan zeg ik altijd een strafschop, want dat vind ik een leuk mopje. <lacht> Het wordt een beetje vervelend, maar ik kan het niet halen. Ja, ze hebben tot 11 geteld in de controlekamer, we kunnen het laten horen. Ik zie nu dat mevrouw van der Weijden de elf stappen terug doet naar de telefoon. Van de keuken naar de telefoon. Ja, dit gaat gebeuren. Hallo? Ja, mevrouw. Oh, je komt net een buurman die heeft een suggestie. Een buurman met een suggestie? Ja, anders dan wij. Dus dat is nog moeilijker. En is dat een andere suggestie? Ja, anders dan wij. Oh, ja. Nou moet u weten wat u doet. Maar u mag even overleggen met uw zoons en met de buurman. Ja, ik zal het proberen. Doet u dat even? Ja. Gaat moet u dan u weer de... naar de keuken? Ja, ik ga weer naar de keuken. Hij oh, gaat ga weer naar de keuken. <laughs> Het zou eigenlijk makkelijker zijn als die mensen die in de keuken zaten, na het tweede geluid, even naar die telefoon. Maar ja, je zit erbij en uh, je kijkt ernaar, hoe heet het, <laughs> en je wacht het af. Ja. Dat is ook vervelend, dat ze er net op het laatste moment een buurman binnen. Je hebt allemaal wat in je hoofd, je zegt nou jongens, komt er een buurman binnen die zegt nee hoor. Nou kan die man het goed hebben, zegt mevrouw dat, heeft ze 150 gulden verdiend. Het is toch leuk meegenomen op een regenachtige vrijdagmiddag dacht ik zo. Ik weet het niet, ik dacht het zo. Ik hoor nog niets. Ja, ik hoor wel hier in de studio wat er allemaal gesuggereerd wordt. Hallo, weer? Ja, mevrouw ja. van der Weijden. Ja, we zijn er niet zo over eens. U bent dat er niet we... zo over eens. En u was het, was die buurman maar niet binnengekomen. Ja, ik geloof toch maar dat ik van de buurman neem. U neemt de buurman? Ja. Mevrouw, het is een nobel schreven. Ja, het is een overbuurman hoor. Een overbuurman, ja. nou eh. Die wordt ook graag genomen hoor. Zal ik het allemaal maar zeggen? Ja mevrouw, zegt u maar. Wij dachten een extra. Mevrouw van der Weijden, ja? u hebt het gehoord, het is goed. Is het goed? Het is goed! Ik kon het niet horen, want het was storing. Wat? Ik kon het niet goed horen, want het was storing. Oh, was er storing? Ja. Ja, dat is ons orkest. GELACH oh, Een goede Hier, ja. buurman, hè? Het is geweldig, van een buurman, hè? Ja. U had zo weinig vertrouwen in hem. En wat had u dan zelf willen zeggen? Een eend. Een eend? Ja. Oh, wat goed dat die buurman binnenkwam. Ja, zeker. Ja, ik had hier al dames bij die noemden automerken. Ja, dat hoorde die ik al. Ik denk, ik, dacht, ik heb duidelijk nou goed, het bij merken gehoord. Ik hoorde het ook. Ik denk, zou dat nou goed zijn of niet goed zijn? Wat zegt u? Oh, ik hoorde ook over die auto. Ik denk, zou dat nou goed zijn of niet goed zijn? Nee, ja, die automerken wierpen ze naar mij toe. Ja, ik hoorde het ook. En een aspect, dat hoor, dat ik ook noemen hier. Oh ja. Ja, was het ook niet? Het ja, maar die extra... klopt meer, hè? Ja, ja, die klopt meer. Ja. Hoort wie klopt daar, kinderen? Dat is de smicht <laughs> Maar u had de extra. Nou, dat is echt heerlijk. U maakt mij een leuk feestje met de overbuurman. Ja. <laughs> wat, wat um, maak wat gaat u nu... een muziekje horen? Ja, maar wat gaat u met die 150 gulden doen? Hebt u al een bestemming? Dat wil ik altijd zo graag weten. Nou, dat weet ik ook zo graag niet hoor. Nee. Ik, ik, had, ik had helemaal niet gedacht dat ik het zou winnen, dus dan denk je er niet over. Nee. Zet het maar op de bank dan. Ja, dat is niet weg. Nou, <laughs> Daar kunt u er weer rustig appeltje... over denken. Ja, een appeltje voor de dag, hè. Goed. U wilde nog een muziekje vragen? Ja. Natuurlijk. Ik kan ik horen uh, mijn grootvaders klok. Oh, grootvaders klok. Nou, ja? dat zullen we eens even met hele klokken. Met de hele klokkenwinkel erbij bijna aan te horen. Nou, dan ga ik even de radio luisteren. Oh, wacht even. Mevrouw gaat even naar de radio luisteren. Piet, elf passen. Ja, ja. <lacht> Anders mis je het eerste half uur van Grootvaders klok. Ja. Ja, goed geregeld. In F, jongens, grootvaders Mevrouw zit nu bij de radio in de keuken. Ja. U hebt het gehoord, mevrouw ja, Van der Ja, dat was hartstikke. u kerst bedanken? Ja, ik zal doen. Heren, bedankt. En om elf minuut. Het laatste, de noten van het. sloeg die elf minuut overeen, hoorde ik wel. Was, uh, <laughs> dat was geweldig. En hartelijk bedankt dat ik het weer mag doen. Mevrouw, u bedankt voor uw medewerking en gefeliciteerd met de prijs. Dank u wel. U krijgt het thuisgestuurd. Dank u, wel Dag, mevrouw Van der Weijden.